Het is middernacht, zondag 31 maart. Patrick Holskamp met het NOS-journaal. De Eiffeltoren in Parijs is aan het begin van de avond ontruimd na een bommelding. Een anonieme melde dat er om half tien een bom zal ontploffen bij de toren. Daarop werden zo'n 1.500 toeristen en medewerkers geëvacueerd. De politie heeft geen explosieven gevonden. Minister Asscher van Sociale Zaken wil de taaltoets voor immigranten aanscherpen...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 Vannacht gaat de zomertijd in. Om twee uur wordt de klok een uur vooruitgezet. Dat betekent dat de nacht een uur korter is. De zomertijd eindigt op de laatste zondag van oktober. En in de eredivisie is Feyenoord gestruikeld over Heerenveen. De Rotterdammers verloren met 2-0. FC Utrecht won thuis met 2-1 van VVV Venlo. FC Groningen was uit met 2-1 te sterk voor Willem II. En Twente speelde met 1-1 gelijk tegen Breda.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 Een bijzonder goede avond en welkom bij de overnachting. En de overnachting eh, komt natuurlijk vanuit het College Hotel te Amsterdam. Eh, elke zaterdagavond mag even eh, iemand in een kamer tot rust komen. Even iemand die dat nodig heeft. Maar ja, vandaag hebben we iemand die eigenlijk liever in Curaçao tot rust komt...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 Maar voel je je dan nou niet naakt, zo zonder zonderbeelden? Ja, zeer. Ja? Ik voel me heel naakt, maar ik zie wel beter. Ja? Maar mis je het, of niet? Want je had hem altijd Ja, ik heb hem normaal ook op, maar naar Binnenshuis doe ik hem niet meer op. Op Curaçao loop ik er nog wel mee, binnenhuis. Maar dat is namelijk, op Curaçao is Binnenhuis Buitenshuis. Snap je? Buitenshuis? Ik heb daar een binnentuin. Er zijn geen muren, alles is open, alles is buiten. Heel Curaçao is jouw tuin.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 Maar uh, het betekent dat dat je nu geen zonnebril meer nodig hebt? Omdat je er nu nou, veel beter ja, hey, uitziet? Ik, uit ik kijk op, op Curaçao op het eiland heb je wel degelijk een zonnebril nodig. <lacht> en, uh, maar ik vind, ik vind het ook wel lekker, want uh, uh, soms, uh, weet je wel, als, als het licht een beetje fel is en zo... dan vind ik wel, het is het gewoon lekker om zo'n zo bril op te hebben. Maar het, mensen zeiden van ja, hij, hij verbergt zich erachter en zo. Maar zo, uh, gewoon geloof. Hé, hey, ik kreeg een telefoontje. Nou, ik zou opnemen als ik ja, jou was, ik ben benieuwd wie het is. Het is een fibertelefoontje, Oh, hij ligt hier al op je nachtkastje naast je bed. Ja, nou, uh, We willen wel weten wie Kijk, het is wie natuurlijk, het is. hè? Ja, uh, hallo, Curaçao? Hallo? Het is Sandra, mijn vrouw, die belt me. Sandra? Hallo? Bandung? Hallo, Bandung? Hé. hey, hey. Berry, hé. Hey. Hé, hey, ik zit in een uitzending, lekker ding. Dat kunt niet moeilijk zeggen dat dat rijnt. Uitzending, lekker ding. Ja, het is de uitzending met Barry Hay. Die wordt nu live gebeld vanuit Curaçao. Ja, we Een vrouw die voor me prettig paas toe wensen. Hé, sorry. Dit lukt niet. Dit lukt niet. ik spreek je straks na afloop van de uitzending. Over een uurtje, oké? Dan bel ik je gelijk. Bye. Doe ze goed groeten. Ja, nee. Het lukt niet met het fiber. Ken fiber? Ja, ik ken ik concept. Maar kan je vrouwen zo moeilijk zonder je? Nou, het is moeilijk, ja...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 ik was onderweg naar weet ik veel, een Zutver of zo. En, en, en toen opeens keek ik een vlaag van, van Heimwee. Maar is het dan wel. Heimwee naar je plek, naar je huis waar je nou, af bent? Ja, natuurlijk naar je, je, naar je, of je huis ook... en naar je vrouw. Mijn jongste dochter die woont daar ook. En, maar wat mis je aan je vrouw? Nou oh. oh, ja, goed, het is een zonnetje in huis. Hè? Nee, maar, mijn vrouw die is heel actief. En heel, Kijk, wat mis je aan je vrouw? Dat is dan van onzin. Bedoel, je mist alles aan je vrouw, dat is toch je, je partner?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 Dus uh, ja, maar ja, die is die ook zo druk. Die zie ik dan zelf. Het is toevallig dat ik morgen met haar uh, ga lunchen. Nee, en, maar veel luisteraars zullen natuurlijk denken van... oh, dat is lekker voor Barry. Dan is hij hier in Nederland en is zijn vrouw daar in Curaçao. <laughs> ja, dan kan ja. hij weer na al zijn optredens met alle fans... kan hij ja, ja, ja, gaan ja, ja. kan hij hotelkamers... Uh, veilig maken, onveilig. ja. Nee, ik ben, zit nu met jou hier. Dat is ook lekker. Zeg, ik weet niet wat er allemaal nog anders... Dit, dit is superveilig. Jij veilig. bent me nu aan het belemmeren. Ik <laughs> <Nee, gewoon>. Weet, weet. <laughs> nee, maar is dat... Dat Nee,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 ja, in mijn geval is dat gewoon. Dan, dan, dan, is het, dan, dan eindig je niet meer, lig je niet in de goot elke, elke ochtend. Nee, en maar zo jij, luister Barry, we, we hebben het natuurlijk wel over. Jij, jij toert nog altijd. Weet wel. Ja, nee, is, maar en, ik voel het wel. Ik keek, maar, ik keek naar de speellijst van nou, de Golden Earring. Ja, mijn speel het en toer Maar luister, als ik elke, elke nacht met een of andere. Even, elke keer met een vreemde chicken, weet ik wat, gelegen naai nice, dan, zo. Dan trek ik het niet meer. Dan kun je me gewoon. Een, dat kun je me, na, na, na drie weken kun je me gewoon echt. Uh,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 Heke, dat is die and roller met die zonnebril, weet je wel. Ja, de enige rock'n'roll-er, flauwkulman. Uh, sorry hoor dat ik deze, deze bel moet doorprikken dan. Maar ik neem mijn werk gewoon serieus en uh, veel serieuzer dan vroeger... toen ik wel echt een, een, een, gewoon tot het gaatje, door verder dan het gaatje ging. En wat, en wat staat jou beter? Het muzikant zijn of het. Uh, de, ja, dat de, de, de heb je weer een vraag. Roller. Mis je je vrouw? Dus ik weet niet, wat, ik, heb, ik heb geen idee wat me beter staat. Ik vind het... Uh, het uh, zijn gewoon... Uh, weet je, ik ben gewoon geen, geen 43 meer. En uh, dat zijn dingen die, die, die, die... Ja, dat overkomt je en zo. ben, ik, ben nog steeds wel subversief. En, en uh, weet je... Uh, pff, ik, ik loop niet echt uh, in het gereel. Uh, uh, je, ik, nette jongen zal ik nooit worden. Kijk, als er een of andere lekker wij voor de deur gaat liggen... vanavond is dus, er uh, vanavond vooruit en uh, we gaan mee douchen. Weet je, maar dan... Uh... Spuren alleen om haar een beetje warmte te geven. Wow. toch? om een beetje schoon te kijken. <laughs> nou ja, ik, ik, ik wist natuurlijk wel dat het, uh, uh, uh, uh, het, het zware rock en roll een beetje uh, ervan af is. Ja, maar dat, maar... dat zware rock en roll is gewoon een. Dat is een. een bij, dat is een. Dat is een. Nevenarbeid van de muziek en al. Dat is, nog, dat is zwaarder dan optreden eigenlijk. Hè? Ja, maar daarom heb ik voor jou een plaat uitgekozen. En ik hoop dat die daarbij past.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 Joe.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 En, en, en, en ik vond het op een gegeven moment ook geen moeite. Ik werd een, een kriegel. Opeens. Dat, dat, dat overkomt je gewoon. Dan denk ik van, nou. Uh, nu. nu uh, ik, weet, weet je dan uh, Was ik wel op een feestje en zo. Dan hebben ze dat? En denk ik van. In ja, Klaasau? Nee, hier. Oh, hier. En dan je. En dan, nou ja, dan snijf je. van, nou maar je bent zo gewend omdat jij ja, in die. Ik ben de eerste auto nieuw in 26 jaar dat er niet gevierd werd met, met een berg cocaïne, weet je wel. En. Um, dus dat is gewoon in één keer... Ja, nou, dat was het dan. Ik bedoel, het, het maar is ma dat niet heel moeilijk? Want maar dat bedoel, heb ik met alcohol ik, nu ook. Ik drink heel veel, veel whisky en zo. En, uh, en als ik heb nu... Uh, ik, ik, ik denk... Uh, het, het, het, het, het is gewoon iets... Uh, weet je, Sandra die heeft daar ook een beetje hand in gehad. Die zegt van, godverdomme... Kan je nou een keertje niet proberen om, om een keer één avond nuchter te blijven? <laughs> dus dan... Dan ga je dat om haar een plezier te doen. Dan ga je dat doen? Dan ga je het één keertje nuchter. Want uh, elke keer als ik haar sprak vanuit hier, zei ze: Godverdomme, ben je lam, maar ik wil niet met je lullen. Zo de meter erop. en zo, hè? stone. stone. <laughs> <laughs> en. Um...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 Ja, weet je, het is maar wat. Het is, je, gewoon een, het wat is echt je een je bladzijde. Ik heb gewoon een, een pagina omgeslagen het, en het bevalt me goed. Want. Uh, het, het, het, je, je merkt toch. Uh, nu wat, wat, wat, Zoals je was dan daardoor, weet je wel. Uh, een soort uh, toch een. Uh,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 Ik viski met zoden ik vond eigenlijk ook niet zo lekker. En nu, nu ben ik aan het experimenteren met drankjes. Ben eigenlijk meer vanuit de vodka ben ik nu. Uh, wat zijn we Wij hebben hier de room service, die ga ik eens eventjes spellen voor je. Wat kan ik voor maar je voor je spellen? Ja, wat, wat ik lekker vind, dat hebben ze echt niet. Nou, wat het is wat een wil soort je dan? Biologische peersap, dat heb ik nu ontdekt, dat het de mix is met vodka, met biologische peersap en Pellegrini uh, spuitwater. Ja? En dat met veel ijs op het einde. Dat is een soort limonade bijna. Echt, is, maar uh, uh, uh, uh, heel lekker. Gezond, is dus eigenlijk een gezonde cocktail. Gezonde? Waar je wel een beetje smashed van kan raken ook, hoor. Broer, het is niet helemaal een tamdrankje. Maar en, en, en, en, en, en zo was het met de coke ook. Of was het van de dag op de andere, gewoon paf. Ik, ik vind, met de whisky ging dat ook zo. Maar heeft het ook uh, iets te maken met gezien? ouderdom of met wijsheid? Weet of, ik veel, dat zijn die zeven jaar dat je opeens weet je, kijkt en zegt... Want dan ga je opeens Biedermeier meubels mooi vinden. Nou, zover ben ik nog niet. Dan moet je me nog even een paar jaar geven. Maar je bent helemaal aan het transformeren, dus? Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een transformatie, inderdaad. Pablo, ja. Ja. Uh... Ja, uh, je spreekt met ik. Ja, een goede avond. Je spreekt met Patrick van Kamer 117. <tie> hebben jullie toevallig perensap? Perensap? Ja? Nee, dat even hebben... moeten kijken. tijd, Nou, dat hebben ze niet. Ja. O, oh, dat is jammer. maar nou, dan nee, houdt het nee. op. Nee, dan kun je die, die goddelijke cocktail die uh, Barry heeft Nee, uh, special. Ik noem het de special. De special, maar die hebben ze dus niet. Dus, uh... Nou, we kunnen thuis maken. We kunnen thuis special maken. Maar goed, wat wil je dan drinken, Barry? Maar, nog met bier dan maar. Nog Heb je nog... houden? Hij heeft... Uh, hij we hebben graag... moet bier bij. <laughs> hij wil graag bier en hij heeft dorst, dus uh, ik doe je hier voordeel mee. Ja, en Mooi. voor mij ook uh, okay, één alsjeblieft. Oké, okay, een grote of een uh, Ja, ik, ik drink altijd met mijn gast mee. Dus, uh, dat en gelijk goedkomen. heb je. <laughs> Tot zo. Tot wat Ja. Maar ik zal het vertellen nog een keer: de special is: uh, dan moet je die biologische peers op hebben. Die verkopen ze bij de betere supermarkt. Daar hebben ze ook biologisch appelsop. Kan je ook mee. Daar kan je ook mee, uh, mee ent komen. En dan doe je. Uh, Wodka en dan die biologische peer of appelsap. en dan doe je er spa bij, weet je zo? En dan uh, een beetje ijs, en, jongen. Het is een beetje maar is het roer, een hartstikke eigen uitvinding? hartstikke lekker. Hm? Is het een eigen uitvinding. Well, ja. ja, Dat is echt zo van. Ik de whisky vond ik echt te rauw worden en zo. En, uh, en, um, ja, dat, dat, dat denk ik op, op de bühne ook. Maar ik denk veel minder. Dat, weet je, dat is allemaal. Ja, leg het maar uit. Weet ik veel? voer voor psychologen misschien. Maar ik, ik ben er wel gezonder. Ik ben wel afgevallen. Ik ben tien kilo afgevallen. En, uh, maar en ik neem aan en, dat je er zelf over nagedacht en, hebt. Nee, dat is zo'n enorm flipte gewoon. Ik denk van, gaf wat dan. En je bent een psycholoog, maar ik neem aan dat je bedoelt, je bent een wijs man. Uh, <laughs> ja, je ja, je denkt ik, graag over jezelf het. na, dus uh, uh, je weet zelf ja, wat ja, ja, maar dat is. Dus die dingen zijn gewoon de afgelopen half jaar ongeveer. Is dat, is, dat, is, dat, is heeft het te maken met het feit dat het je je 65ste laat aantikken? Om, ja, hoe knows? Dat zou best kunnen. Want wanneer, het is 16 augustus zover, hè, volgens 16 mij. 16 augustus, voor ik 65 jaar. When I'm 65. <laughs> When I'm 65, uh, will you still need me? Maar uh, mogen we dan wel even kijken wat je allemaal mee hebt genomen uh, vandaag... In, in deze kamer, want je logeert hier echt. Wat, ja, wat er, ja, maar wat dat is uh, weinig te zien. Dat is, uh, uh, uh, ah, ja, je hebt toch altijd iets speciaals bij? leer eigenlijk.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 Uh, dingen van: uh, we, we staan in in theaters, we spelen nogal yeah. op, op de tocht en zo. En, Bij uh, kriebelhoest en uh, kortdurende heesheid. Juist, precies. Dan, het is hier echt, ah, echt, echt Er hier, hier ook nog uh, dropjes, zombie uh, uh, uh, Legale drugs zitten er allemaal in. Maar het is echt allemaal uh, voor de keel? Ja, ja, voor de kiel. Ja, ja. Is het nodig? Ja, god zal het weten. Ik, ik denk het wel. Het helpt wel. Een beetje weet Je moet het wel smeeren, anders wordt het rauw. En, uh, uh, ja, ik heb vanavond ook gespeeld en ik moet morgen ook spelen. En, nou ja, ik heb het uh, gezien uh, vanavond. En uh, ja, ik vond het... Uh... Ja, maar maar dit is hoofdzakelijk omdat ik gewoon uh, na een griep die ik uh, twee maanden geleden opgelopen heb. niet helemaal meer op oorlogsstekende ben. Dus ik probeer wel. Uh, weet je, ik heb ook oefeningen en dingen. Ik probeer mijn stem weer goed te krijgen. Want we nemen het allemaal heel serieus. Vroeger dacht ik maar wat, dat deed ik maar wat. Ik probeer nu gewoon uh, het allemaal wat, uh, wat, wat, wat, wat beter te doen. Maar ik heb vanavond gekeken en ik vond het fantastisch. Het was echt hmm. gek.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 Dus je ben, ben gewoon geschonden eigenlijk, wat dat betreft. En uh, dat is de vraag of dat. Uh, ik hoop niet dat het, uh, dat het blijvend is. Want, want uh, ik, ik moet nu hard persen en anders heb ik krijg er hoofdpijn van. Daarom zitten er ook dat heb je ook gezien, hè? Dat is van alles, jongen. Ja, zit er, paracetamol ben... ja. oh, zit er ook bij. Ja. Even op. kijken hoor. Dat is oh, je een heel koffertje vol hans op Ja, paracetamol.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 Je weet wat je kunt en je, en je kunt het niet. En, en ja, dat is gewoon... Dat is gewoon uh, dat, dat, dat, dat, onmacht, hè? dat is het meest frustrerende wat er is, is onmacht natuurlijk. Maar dat dan wordt wel even geklopt. Ja, dat Moet zijn ik noemen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, maar Jij ja, zei, ja, je zei het net, je spreekt met, met Patrick van 117. Ja joh, maar, maar ik doe ook, ook maar om jou een, een, beetje een beetje te helpen. Maar, maar ik doe het wel hoor. <laughs> ah, goedenavond. Hey, Prettig Pasen. Moet je mij hoor elke keer. Prettig Pasen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 Ja, en ik zie dat je er sambal bij ja, hebt. Ja, dus zeker. Is altijd goed altijd voor, ook wel sambal voor bij. De, voor de keel. Dank je wel, Rick. Ja. Bedankt nee, voor bedankt. de roomservice. Nou, zeker. Ja. Proost. Maar la, la, laten ja, we dan zeer. vooral proosten op jouw gezondheid. Want, ja, graag. Ja, uh, ja. Maak je je zorgen? Want ik heb dus uh, het jullie toerschema gezien. Het, is, het ja. is onwaarschijnlijk pittig. Ja, maar zorg heeft, is zin, zinloos. Dat, dat werkt niet. Ik bedoel, je moet echt. Um...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 Put moet je ja, maar jezelf maar... naar boven klimmen, moet je jezelf uh, Ik merk dat je het moeilijk vindt krijgen. omdat je niet weet of het goed komt. Dat, hm? dat, ik merk dat je het moeilijk vindt omdat je niet weet of het goed komt. Ja, ja, ja, maar het is ook zo dat het collectief is natuurlijk. De band en zo, en al publiek, dit zijn factoren zoals het publiek. Er zijn, de enige mensen die merken dat er iets helemaal niet helemaal uh, zo goed is als het zou moeten zijn... dat zijn mensen die het op de band vaker zien.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 Uh, we zijn veel beter gaan zingen. Dat is belangrijker geworden. Weet je? Daarvoor deed je maar wat. Maar dat is, dat is niet iets van de, van de laatste jaar of twee jaar. We zijn daar betere zangers van geworden. Van theater. Want de techniek is heel anders. Je, je kan het kan speld horen vallen. Ik bedoel, kijk, als je elektrisch speelt, rook een Dan kun je er achter een muur van geluid verbergen bijna. Je schreeuwt het eruit en het doet, uh, dat, dat, dat, dat is. Dat, dat, dat is niet zo netjes, snap je? Maar het, in, in theater wel. Het is allemaal heel netjes en klopt. en zo. Je je, kijk, Je kan wel heftige uitvoeringen doen van. Devil May me, me doet dat het toch een beetje pokkerig is. Maar het, het luistert allemaal veel nauwer dan, dan, dan in, in, in, in. Met, met rock'n'roll. Want daar staat een elektrische gitaar en dus een gebeuk en een ram en alles. Dat is heerlijk. Dus je bent beter geworden? Je bent natuurlijk. Zijn, George en ik zijn allebei beter geworden daarvan. Het dus zijn ja. betere zangers. En George is denk ik ook gitarist. Want.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 wat heeft hij he idols vroeger gedaan ook en zo. Hij is manager van Kane. Hij is manager van Direct. En hij uh, is de ex-man van Hanoek. ik ken hem al eigenlijk vanaf zijn veertiende of zo. Vanuit Den Haag. En uh, hij, hij, hij, hij was toen aannemer. <laughs> hij heeft mijn huis toen nog verbouwd en zo. Maar hij wilde graag in de muziek. En ik zei van ja, we zijn ermee bezig man. Dat is een yeah. hele aparte wereld. Maar dat zie ik gewoon, dat vind ik gewoon. Ik wil gewoon de grootste manager van Nederland worden. En inmiddels is hij het geworden joh.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 Ah, echt wauw. Is het voor echt jou e om met die jonge gasten te spelen. Ja, dat is gewoon een wonder. Won dat is echt wonderlijk. Uh, uh, echt, dat is voor mij is dat weer een hele nieuwe impuls. Want uh, ze zijn heel snel. Ze, hebben, ze zijn heel. Uh, technisch natuurlijk heel goed. En ze werken allemaal met, met laptops bij zich... en ze zijn om op de hoogte van... Het, zijn de, het is een nieuwe lichting superstars. Echt. Maar krijg je ze nog wel bijbenen... als het met computers gaat en zo snel ja, gaat? Ja, ja, kan ik ze denk. redelijk jij goed bent, bijbenen. Jij bent, jij, bent, jij bent toch echt van de rock n n roll, weet je wel? Ja, maar, Twee gitaren, mm, bas, drum, even, Ho, ho, ja, ho, ho. Ja, nee, maar, dat nee, maar, daar, maar daar hou nee, ik nee, van. Nee, maar ik ben wel de idee man en ik, kom wel weer, ik stuur hen wel een richting uit. En, um, ik ben wel... Uh, uh, uh, uh, uh, wat we voorop hebben gesteld van de uh, uh, songs, uh, die, die komen uh, van één van kant... En, maar die geef ik en iedereen kan meedoen en uh, input en zo geven. Uh, Gaat uh, dus, er een plaat van komen? Ja, ik denk het wel. We moeten eerst even kijken... want uh, we hebben uh, uh, toevallig uh, we hebben één optreden gedaan... Uh, uh, uh, in het Paard van in, in Den Haag, dat was in december... om uh, eigenlijk, om wat je nu net hoorde, op te nemen... en zo'n soort van promo-ding, daar waren...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 Ja, dat is waanzinnig. Dat is echt met de billen bloot in één keer. Nou, succes alvast. Ja, maar, net, maar het is hey, ontzettend spannend. Want je bent zo gewend uh, met de is het, uh, is het Zijn het ge gebaande palen? Weet je, dat is ja, span... Even over de Ering. Wat zijn de toekomstplannen van de earing mm. Want de, de afgelopen... Ja, dat is ook niet in echt plan, In juni al. was het toch uh, Tits S die uitkwam? Ja, de Tits S heeft het heel goed gedaan. En uh, doet het nog steeds redelijk goed. En, uh, we hebben nu een plan om... Um, um, um,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 Strijkers of whatever, en zo. En met gasmuzikanten misschien ook. En, uh, de, ik probeer nog misschien een, een, wat beroemdheden, weet Ik heb liefst uit Engeland of Amerika, erbij te krijgen. En dan, en dan gaat het over een elektrisch en dan wordt dat gewoon een, een, een, ja, een geslaagde avond maar dat moeten we wel. Dat is dat is niet zo eenvoudig allemaal, want dat moet we wel even kloppend en goed. En dat klinkt uh, als een goed plan. Dat is een goed plan. Ja, maar dat is een leuk plan. Wanneer, want, want wanneer, we, we je... hebben songs als Where Will I Be? En uh, we hebben songs uh, die. Uh, <clears throat>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 voor mij is alles gisteren. Met, uh, <laughs> maar hebben we een meeting gehad en zo, een en bla bla bla bla, waar en hoe en zo. We zijn bezig. Ja, maar bedoel, dat moet toch ook. De e-ring kunnen we toch niet stoppen. Ja, maar ja, het is, uh, nou, niet stoppen weet je, nou, we worden gedwongen om bezig te blijven nu, omdat alles heel goed gaat en uitverkocht is en zo. Maar um, uh, uh, zo'n studioplaat maken, dat uh, dat viel niet mee.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 ja, daar spreek je mee af. Dan ga je met kerstmis en oud en nieuw mee vier... en dan spreek ik hem twee dagen voor zijn overleden. Baf, weet je wel. Harry Musquet die is ook uh, vertrokken. En, uh, en uh, Berts Borges speelt met ons, een jongere broertje. Weet je, zo, dat gaan nu. Dus het is nu uh, dat is... Uh, ja, we zitten in de hoek waar de klappen vallen. Het kan op een moment gebeuren. Ja. ja, kijk, het kan met jou ook gebeuren. Maar bij ons is het natuurlijk een beetje meer... We zijn toch uh, op een leeftijd waar een uh,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 Uh, mm. Jullie zijn nog met ze vieren. Uh, jullie, uh, mm. jullie zijn, nou, zoals vanavond op het podium, ja, daar knalt een mm. energie. In, ja, en nee, maar het, we, trekken, we krikken elkaar gewoon uh, op. Jullie, het ze hebben uitverkochte zalen, die, toer, ja. die gaat maar door. Ja, dat is fantastisch. Omdat het nu nog kan dat het zo is, maar dat je ja. ook op een gegeven moment denkt bij jezelf heel later te kiezen Ja, kan. maar ja, stap voetweek het gaat zo. Dat we, we, we speelden ook vroeger altijd feestenten. Ah, dan staan ze met bier te smijten. En dat met de feestent meer, meer het idee dat ze niet per se voor jou komen. maar meer voor het feest. Een tent. Weet je. Dat ben jij, de, de eerste twee rijen met een feestent zijn geïnteresseerd. De rest zijn alleen maar bezig met uh, te en met bier bezig te zijn. Ik heb het een keertje meegemaakt. Het is echt uh, uniek. Dat, ze gewoon, dat het concert afgelopen was. en iedereen gewoon bleef doorlullen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 ik heb een goede uh, wow. catering en zo. En dat is een enorm luxueus gebeuren dan, uh, vergeleken bij het feestenten geroep. Feestenten doen we niet meer. <laughs> Bijna niet meer. Alleen maar die ene tent, die heel goed is, een hele grote mooie circus. Uh, Jij hebt ook een plaat meegenomen, je, uh, een van je favoriete platen, ja, ja, is van ja. Robbie Robertson. Ja. Die had ooit een hele goede band, met de titel, ja. The Band. Ja. En die zijn gestopt. Er zijn ook een aantal van dood. Oh, ja, er zijn er heel veel van dood, ja. maar die zijn ook gestopt in 78. Ja, mooi, of The Last Ja, omdat Robbie ook zei van ja, er gingen gewoon te veel mensen dood aan het toeren, aan het rock roll bestaan. Ja, nou ja. Er zijn ja, te veel maar, mensen, maar, en voordat het maar, ons gebeurt, stoppen ja, wij met... maar nogmaals, dat, die vorm van tour is ook veel heftiger. Kijk, ik vertelde je al eerder in het gesprek, kijk... Als ik, als ik paasboek speel, morgen ben ik, salens, ben ik weer in Amsterdam. En dan ben ik altijd weer terug naar Amsterdam. Ja. En daarna dan ga ik van Amsterdam naar Cursault. En, en, uh, en dan ga ik me wonderlikken. En dan ga ik drie weken gewoon nee, bij het maar, zwembad in de zee liggen. Stel, nee, maar, het, maar, gaat maar, maar, niet, het gaat me niet over toeren en hoe zwaar het is. Want dat, dat weet ik wel. Maar of tenminste, dat, dat verhaal ik. Maar het, meer over het feit van, ja, jullie toeren nog. En jullie zijn nog onwaarschijnlijk goed. Ja. Dat je op een gegeven moment denkt bij jezelf: nou ah, weet je wel, het is. Uh, het ja, maar, maar, maar hij had de dode, dode file natuurlijk. Ik heb onlangs een, een, een documentaire van de Eagles gezien. Er waren enorme... dat werd zoveel doop gebruikt en zoveel geparti. en Dat is, dat is, dat is het... Uh, uh, wat naast gewoon een concert doen, dat was het dodelijke gewoon. Die feesten en de party en, het, en de doop en de zuipen. En, weet je, dat, da, daar wonder? ga je inderdaad aan is dood. Is het een wonder dat jij nog uh, Nou, uh, dat zou je zit? best wel kunnen zeggen, ja. ja. Misschien ik heb gewoon goede DNA blijkbaar of zo, maar ik heb wel... Heb je ook een moment uh, gehad waarbij je zelf dacht, bij je zelf, oh kut, hier geregeld. was ik... Echt waar? Ja, dat ja je vaak dood genoeg. in de ogen keek? Zo, nou, dat ik het echt... Wat dacht jij dan? Dat ik dacht, van nou, nu, ik ga nu dood. <lacht> Erg, hè? Ja, ik ben blij dat je er nog bent. Maar ja. Wat, wat, was het, wat, wat had je gebruikt? Nou ja, dat je gewoon echt alcoholvergiftiging of weet ik veel wat hebt. Dat je gewoon... Dat je, dat je gewoon uh, ja, dat je, dat je hart probeert uit je ribbenkast te komen. Een soort van uh, alienachtig uh, uh, beeld. Ken je film toch wel? Alien? Ja, dat ken ik zeker. Nee, nee maar ik ken <laughs> maar het ook een weet je wel? het paasverhaal. Dat geen alien Nood is, maar gaat... je hart. En, en de wederopstand nee, die je, ken door ik je, je, Dat je ja. door je eigen hart wordt aangevallen. Gewoon, ja, echt waar? Ja. ja maar ik ben, ik, ben, ik, werd nooit voor, ik ben nooit in een ziekenhuis geëindigd of wat dan ook. Weet je. Dus ben ik ben nooit geodiet of zoiets. Maar wel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 en je stapte zo overheen. Maar volgens mij heb je de vieze cirkel doorbroken. Ja, inderdaad. Ja, ik, redelijk doorbroken, ja. ja, ja. Nee, echt. Ja, maar ja, ik merk het aan die jongens ook. Ik kon zelfs uh, verleden... Uh, die, die zijn eigenlijk eerder opgehouden met, uh, met uh, drinken. En zeker met, met, uh, met doop en zo. En, uh, ik was nog de laatste eigenlijk, uh, de Mohicanen... die het nog... Uh, het, toch echt, uh, met tandvlees lopen volhouden nog een beetje...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 mm Ja, mooi. Plaats van Jammer de favoriete dat ik je niet helemaal plaats... aan draaien, maar dat is... Ja, er... bijna vl. helemaal, hè? Oké, okay, bijna vl. helemaal is nooit echt helemaal. De favoriete he? plaat van uh, Barry Hay. Eén van de favoriete platen, ja. Oh, wat vind je eigenlijk van die plaat van uh, jouw protégé Anouk? Waarmee ze naar het... Ja, ik vind Vlop, het heel vl. erg mooi, maar... maar uh, het is echt een mooi nummer. Maar ik vraag me af of het dat nou... Of, of, het, of het Oostblok daarop zit te wachten. <lacht>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 En, uh, en we hebben... Nee, uh, ja. Ik bedoel, ben je die deuren al tegengekomen waar je ze tegenaan moet nee, houden? Nee, nou ja, misschien wel. Want die zijn nu vanzelf opengegaan, blijkbaar. Maar whatever. Maar dat, maar dat is een verhaal daarachter. En dat is zo... Uh, uh, uh, dat, dat, dat, dat gevoel was zo vers dat ik, dat, dat ik zei... Van, ik moet die dingen zo snel mogelijk hebben. Anders gaan die deuren niet meer open. En um, ja, het, is gewoon, weet je, het is gewoon een fucking zo, het is een dingetje. Weet je, een sprookjesachtig uh, idee. Maar ze <tus> zijn toen binnen een week gezet. En... Uh, ik heb er geen spijt van. Ze hebben me geen op uh, gelegd. Wat ze staan je goed, denk ik. Ze staan me heel goed. <laughs> ja, nou, zeker. Ik heb heel veel commentaar ook. Want ze, ze noemen mij op Curaçao, zeggen ze... Uh, man met prik. Noem het prik, hè, daar. ook. <lacht> <lacht> Oeh. Ja, ja. uh, man met prik. Uh, <lacht> <Yeah>. <lacht> uh, nou, uh, uh, ja. Het zit er alweer op, een uurtje met uh, Barry Hay, helaas. Maar ik neem aan dat de avond nog niet klaar is, toch? Nee, het is nog vroeg, toch? Ja, dus, want tien voor één ongeveer. Nee. Je hebt uh, vanavond opgetreden. Wanneer... Ja, hoe, ik kroeg... moet morgen naar Schijndel, dus wat allemaal wel mee. Nee, maar hoe, hoe loopt zo'n avond dan? dan zit, uh, zit je nog vol adrenaline en dan ja, ga je moeten ja. slapen? Jawel, ja, ja, ja, ja. Maar ik ga de kroeg niet meer in, want dat Dan dat, dat, dat gaan we weer. Als ik de kroeg in ga, dan kom ik er niet meer uit. En ben ik de laatste. En dan, jongen, uh, de laatste keer weet ik niet hoe ik de trap op ben gekomen. Echt, maar voor hetzelfde gaat flikker in achteren. Flikker je van die trap af, weet je? En, maar het is toch veel verantwoordelijkheid een band en bent en dingen. Stel je voor, ik ben daar niet voor verzekerd voor die flauwkeur. Je <lacht> <lacht> dus moet een beetje oppassen, weet je. Ik ga niet bungee jumpen bijvoorbeeld, dat ga ik ook niet meer doen. <lacht> maar we kunnen hier toch in de bar nog wel uh, nog huh? iets drinken. Hier in de bar kunnen we toch wel iets ja, drinken. Ja, we gaan natuurlijk het wat drinken. Zo gevaarlijk is dat niet. Draag ik je naar boven?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 Fijne paasdagen. Dames mm. en heren, dit was de overnachting met niemand minder dan Barry Hay. Oké, okay, yeah. Tot dan allemaal.